De jongen was in Kuik vuurwerk aan het afsteken en daardoor dachten hulpverleners eerst dat hij gewond was geraakt door vuurwerk. Tijdens de jaarwisseling is er vaker geweld gebruikt tegen hulpverleners, vooral tegen politiemensen. Volgens het openbaar ministerie kwamen er 130 meldingen binnen, 25 meer dan vorig jaar. Minister Opstelten is teleurgesteld. Hij vindt het zorgelijk dat campagnes om geweld tegen hulpverleners te verminderen niet hebben geholpen.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 Und sing zu Jesus, sing zu Jesu, sing zu Jeesus und Lieb Hab keine Angst zu graben als neu Kind, vergiss nicht manchmal Vater den wir auch hey denn voll auf je sus voll auf je sus voll auf je sus ungelehn denn weg ist manchmal Een himmels schwarz und vol voll dein dan Dann u zu je ist zu je ist zu je